8 uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Marktplaats gaat alle advertenties waarin startbewijzen voor de Elfstedentocht worden aangeboden verwijderen. Sinds vanmiddag worden tientallen startbewijzen gevraagd, soms voor 750 euro, en ook al aangeboden. Maar het overdragen van de startbewijzen is verboden. De vereniging Friese Elfsteden gaat bij de inschrijving streng controleren of de startbewijzen op de juiste naam staan. Als een lid toch een kaart verkoopt, dan volgen er sancties, zegt de vereniging. Marktplaats heeft aangegeven dat het niet wil dat nietsvermoedende mensen de dupe worden...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 In verschillende Egyptische steden wordt al dagen gedemonstreerd tegen de militaire raad die Egypte bestuurt sinds de val van president Mubarak in februari vorig jaar. De betogers vinden dat er na het vertrek van Mubarak te weinig is veranderd bij de politie en het leger. Bij de protesten zijn sinds donderdag zeker dertien mensen omgekomen. De presidentsverkiezingen in Egypte worden waarschijnlijk in juni gehouden. De Bank Giro loterij heeft 64 miljoen euro verdeeld... onder culturele organisaties. Niet eerder gaf de loterij zoveel geld aan cultuur. De 64 miljoen werd verdeeld onder 58 organisaties. Het bedrag is de helft van wat de cultuurloterij in 2011 verdiende. Op een gala werd bekendgemaakt welke instellingen geld krijgen. Zo krijgt de Hermitage Amsterdam tot 2016 drie ton per jaar... Kasteel De Haar in Haarzuilens krijgt eenmalig 1 miljoen euro... voor de aankoop van de collectie van het kasteel. En FOAM en het Nederlands Fotomuseum krijgen bijna een half miljoen... om jaarlijks een fotoweek te organiseren. Dan nog het weer, meest helder. In het noordwesten bewolkt en mogelijk wat sneeuw. Vannacht min 8 tot min 15, lokaal min 20. Morgen bewolkt in het noorden soms wat sneeuw bij min 5. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond. Ja, het wordt vannacht weer koud, u hoorde dat net in het nieuws. En het was vannacht natuurlijk ook heel erg koud. En vanmiddag werd bekend dat er in Zwolle vannacht een dakloze is doodgevroren. Ik praat zometeen met Joop van Omme, die uh, sinds de jaren 70 zich ontfermt over de daklozen in zijn gemeente. Maar ik ga het eerst hebben over Netcar. Vandaag werd ook bekend dat Mitsubishi geen brood meer ziet in de Nederlandse fabriek in het Limburgse Born. En ik ga erover praten met Jacques Hubert. Goedenavond. Goedenavond. U zit uh, in Limburg. Uh, we hebben de verbinding ja. naar u toegebracht, zoals dat heet. U bent uh, oud-directeur van Netcar en sinds vijf jaar commissaris uh, bij het bedrijf. Wanneer hoort u, ja, u vandaag eigenlijk van dat slechte nieuws? Ja, vanmorgen vroeg eigenlijk op het tijdstip dat we dat ook verwacht hadden. Alleen, uh, ik was ook al erg vroeg het Financieel Dagblad aan het lezen... En daar eh, vond ik een paar zinsneden in, waardoor ik dacht, eh, hoe is dat nou mogelijk? Daar stond eigenlijk het besluit in en dat eh, schijnt dan via Japanse kranten die eh, eerder zijn verschenen, een dag eerder, eh, via Schijmer een Lek of zo, ja, dat die er al van repte dat Mitsubishi jou mee op zou in Born. Dus, eh, dat stond er ook zo letterlijk ja, in? Nou, de, de, de zin in het Financieel Dagblad die luidde ja, dat Mitsubishi besloten had om niet meer verder te gaan in Boren. En dat was uh, ja, toch wel een, een bericht waar ik op dat moment ongelooflijk van schrok. En uh, ja, wat ik ook uh, ben gaan verifiëren bij de mensen in Boren die het uh, zouden hebben moeten weten. Maar ja, die wisten op dat moment ook nog niet beter dan datgene wat uh, via media... Uh, en, en geruchten uh, bekend was, maar een officieel bericht was er nog niet. Wat een gekke situatie eigenlijk, als ik dat zo hoor. Ja, nou ja, goed, het was allemaal heel duidelijk uh, in, in, in kaart gezet... hoe die communicatie zou plaatsvinden. En dat wij ook om uh, half tien of uh, zeg maar negen uur... Uh, om half tien zouden de mensen worden geïnformeerd... zouden horen hmm. uh, wat het besluit zou zijn. Maar goed, door dat lek in de Japanse kranten... hebben natuurlijk Nederlandse media dat ook opgepakt. Ja. en ja. Maar de pijn is ja, nee, er natuurlijk diep... niet minder om. Hè? Als u nee, op wat voor manier nee, nee, het ook nee, hoort. Nee, nee. Ja. Ja, het, het, het enige is dat je de droevenis en uh, ja, de frustratie eerder over je heen krijgt. En uh, ja, misschien nog eens een uurtje langer hebt om erover na te denken. Maar dat is het dan ook. Ja, dan laten we heel even voordat we verder praten, even luisteren naar enkele reacties uh, vanmorgen. Eerst hoort u uh, de minister uh, van Economische Zaken Verhagen.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 Dus die auto's kunnen nu blijkbaar niet weg. Had u dit zin aankomen? Ja, dat is eigenlijk wel. Ja. Het is al langer gegaan. Nou, hoorde ik een aantal collega's van u zeggen. Ja, we willen nou wel eens een eind aan onzekerheid. Nou ja, dat is er nu. Het is er nu gekomen, ja, wat is het slecht? Einde gekomen. Hè. Hoe lang werkt u hier al? 36 jaar. Ja, meneer Huberts, u bent uh, oud-directeur geweest. Ik weet niet of u deze man herkent. Maar dat moet natuurlijk vreselijk zijn hè, voor die mensen. Ja, nou, ik, het, het, is, uh, het is verschrikkelijk. Ik bedoel, op het moment dat je het nieuws verneemt... dan uh, overkomt je iets. Maar uh, in zekere zin als toezichthouder zit ik nog op een bepaalde afstand. Al ben ik heel erg uh, met mijn gevoel bij het bedrijf betrokken. Maar deze mensen zitten er echt middenin en moeten er ook van leven. En, en hebben ervoor gevochten. En dat vind ik zo jammer. En als ik naar de minister luister, dan zeg ik ook... ja. Wat mij soms toch wel uh, verbaast is, zijn wij als Nederland niet in staat om uh, als overheid meer voor de maakindustrie te doen? Want uh, ja, dit is toch een ongelooflijk belangrijk stuk, maakindustrie, waar zoveel ook uh, aan, aan vast zit. Uh, ja, dat je je soms de vraag stelt of daar niet meer aan uh, te doen is. Ja, als je me zo hoort, uh, op dit moment in ieder geval uh, niet. Heeft u nou vandaag uh, contact gehad met de medewerkers, echt daar ook ter plaatse? Nee, dat uh, gaat morgen plaats hebben. Ik heb wel contact gehad met de voorzitter van de ondernemingsraad. En uh, ik heb contact gehad met directeur Joost Grovaerts. Uh, officieel en onofficieel was er voor mij vandaag niet uh, zeg maar in het programma een in plaats ingeruimd. Maar morgen wel vrijwel de hele dag. En uh, vanaf vroeg tot laat ook met de directie. We hebben raad van commissarissen met de Japanners morgens. En smiddags met de ondernemingsraad vakbonden. Ja. Uh, zal ik dan uh, aan de gang zijn? Ja, maar u had niet zoiets vandaag van. Daarvan. Ik ga er onmiddellijk naartoe, want het is toch ook mijn bedrijf, dat Netcar? Nou, ik heb er wel enorm over zitten twijfelen. Maar uh, juist ook omdat ik, uh, ja, zeg maar, veel minder dan de directie en de mensen zelf uh, in dat bedrijf zit. had ik ook het gevoel dat ik niet als een soort van afstandelijke. Uh, persoon daar wilde zijn, iemand die er misschien niet de meeste last van heeft... of dat soort dingen. Ja, je bekruipt je op zo'n dag van alles, je wil er zijn. En de andere kant denk je ook van, ja, misschien denken ze van... ja, voor jou is het allemaal wel makkelijk. Uh, je bent gepensioneerd, uh, je doet er nog wat bij. <laughs> nou, ja, <laughs> dat soort dingen. Dan denk ja. ik, ja, dan laat ik me maar gewoon in mijn officiële rol... Uh, uh, uh, morgen ermee uh, bezighouden. Ja, maar moeilijk vond u dat wel? Ik vond het buitengewoon moeilijk. Want uh, ja, zoals gezegd, uh, ik, ik uh, heb bij dat bedrijf ook echt heel direct gewerkt... in een buitengewoon moeilijke tijd die uiteindelijk uh, goed kwam. En ik heb me er altijd uh, enorm emotioneel mee verbonden gevoeld. Dus ja, wat dat betreft uh, zat ik wel met die twijfel. Ja, want laten we eens even luisteren. Er is veel gebeurd hè, bij dat bedrijf. Wat natuurlijk eerst DAF was, toen Volvo en toen Mitsubishi. We hebben het een beetje op een rijtje gezet. In de Limburgse gemeente Born is de nieuwste vestiging van DAF's automobielfabrieken formeel in gebruik gesteld. En dat betekent een totaal verlies van arbeidsplaatsen binnen Volvo Car BV van 1200 arbeidsplaatsen. Dit bedrijf kan door het dal heen geholpen worden en weer rendabel zijn in 1981. En dan zijn er waarschijnlijk ook nog wel uitbreidingsmogelijkheden. De Nederlandse autofabriek Volvo Car wordt net car het noodlijdende concern in Born wordt gered door een overeenkomst tussen Nederland, Volvo Zweden en het Japanse Mitsubishi. Om het bedrijf weer winstgevend te maken, verdwijnen 1400 banen. Ja, dit alles wat er gebeurt, uh, meneer Huberts, dat is voor u eigenlijk een soort déjà vu, denk ik. Hè? Want u heeft die omslag van Volvo naar Volvo Mitsubishi meegemaakt. Nou ja, niet alleen meegemaakt. Ik was zelfs verantwoordelijk voor uh, de fabriek vanaf 1991. En uh, toen was het nog Volvo en het werd januari 1992 Netcar. En uh, ik heb meegemaakt dat we vanuit een uh, gevoel van... hebben we nog überhaupt kans... Uh, gingen naar een toekomst waarin Mitsubishi zich aansloot bij Volvo... en waarin het gas er weer volop ging. En dat was de tweede keer eigenlijk, want de eerste keer was... Ja, toen DAF bleek het niet meer aan te kunnen en in 1975 Volvo erbij kwam. En uh, uh, ja, later, toen ook nog Volvo zich terug trok in 2004... Mm. omdat het door Ford overgenomen werd en Mercedes maar heel kort in is geweest... en Mitsubishi het alleen ging doen. Ja, rondom die uh, jaren 2004, 2005. Dat vind ik eigenlijk de, de derde fase waarin... De angst er diep in zat en ja we hebben dat nu weer. Dus ik, ik, eh, ja, ik ga er toch vanuit dat de enorme vechtlust die er altijd geweest is... in de goede zin des woords, ja, dat die er nu toch weer in komt... in plaats van het feit dat we eh, bij de pakken neer zouden gaan zitten. Ja, maar, maar dan hoor ik toch een beetje dat u wel gelooft in een soort doorstart. Wat, wat zou er moeten gebeuren dan? Welk wonder kan een netcar nog gaan redden? Nou, laat ik zeggen, in 1989, toen ik uh, bij Volvo en Helmond zat... geloofde niemand nog in een uh, toekomst. En een jaar later uh, was die toekomst er wel met Mitsubishi. En ik weet hoe er in dat jaar enorm is gewerkt... omdat ik zelf deel uitmaakte van zo'n projectgroep... Uh, om een toekomst te vinden voor het bedrijf. En uh, wat dat aangaat, uh, zeg ik... Um, ja, vanaf nu uh, dat alle frustraties verwerkt zijn en, en zeg maar de droevenis uh, voorbij is. En, ja, en ik weet ook op dit moment al dat vakbond Ondernemersraden en ook directie en wij morgen met de Raad van Commissarissen en verder. Of, of enorm in de slag gaan om uh, een, een nieuwe strategische lijn op te zetten die uh, er misschien toch toe leidt dat. Ja, in december, aan het einde van dit jaar, er, er weer nieuw perspectief is. Maar waar gelooft u dan in? Is er dan echt een, een belangstellend autobedrijf voor Netcar? Nou, we hebben, we hebben steeds te maken gehad met een vorm van belangstelling. Alleen Mitsubishi heeft uh, ja, dat toch min of meer aan de zijlijn gehouden... omdat ze steeds zeiden ja, dat, dat ze zelf met hun beslissingen nog niet klaar waren... en uh, ook nog niet klaar waren om echt met een derde partij... Uh, daarover te gaan praten. En ja, dat heeft ook ertoe geleid dat uh, het vele werk wat de directie eigenlijk gedaan heeft over de toekomst van de fabriek iedere keer, meer, iedere keer maar weer aan de zijkant werd gehouden. En, ja, wat bedoelt u daar precies uh, mee dan? Aan de zijkant wordt gehouden nou, en niet uit geluisterd dat, wordt? Nou, dat Mitsubishi eigenlijk niet toeliet dat er al uh, een tijd, een paar jaar geleden, naar nou, derden uh, gezocht werd. Um, ondanks de, de vele pogingen van de directie. Nou, uh, en dat betekent ook dat wij weten dat er best wel belangstelling is. Alleen ja. je moet de goede partij weten te vinden. En dat is wat ik mij ook herinner uit het verleden. Er zijn partijen genoeg, maar je moet de goede weten te vinden... waar je uiteindelijk weer voor een langere termijn wat aan hebt. Ja, dus ik hoor nog wat optimisme uh, in uw stem. Uh, uh, en u hoopt dat dat ook echt uh, wat gaat worden, uh, neem ik aan... als daar morgen over gesproken wordt. Heeft u inmiddels voor uzelf al een analyse gemaakt... waarom het dan toch elke keer fout gaat met die autofabriek in Boren? Ik bedoel, wie zich er al nou, mee gaat bemoeien? Uiteindelijk loopt het verkeerd af. Nou, het, het is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, het, het is een, uh, een, een, een duur, uh, goed een auto. En uh, bij dure goederen is het bijna een ijzeren wet in de markt... dat als je niet een grote thuismarkt hebt... dat je dan al een hele moeilijke toekomst tegemoet gaat. En dat hebben we met uh, verschillende industrieën gezien in ons land. Uh, we hebben ook uh, DAF gehad, in 1993 failliet gegaan. Uh, de thuismarkt Nederland is te klein voor uh, trucks en personenauto's. DAF is uiteindelijk gered door een Amerikaans bedrijf... Uh, mm. heeft daardoor ook meerdere markten kunnen aangeven aanboren. Aan, aan en ja, ik hoop ook dat er uiteindelijk... straks weer voor Netcar een partij is... die uh, een markt heeft die groot genoeg is... om uh, van hieruit... die markt te beleveren. Maar alleen de Nederlandse markt... is te weinig. En dat is ook de reden dat... dat DAF uiteindelijk niet succesvol heeft kunnen zijn. Dat Volvo uiteindelijk niet heeft kunnen redden. Dat uh, ook Mitsubishi... Uh, het niet heeft kunnen redden, omdat steeds die thuismarkt toch uh, te beperkt is. Ja, en het begon allemaal met DAF, dat zei u al. Dat was ook een soort werkgelegenheidsproject. Hè? We hoorden dat net ja. in, uh, in die fragmenten. En u heeft dat ook aan Den Lijve meegemaakt. Hè? Want uw vader kon daar gaan werken, toch? Nou ja, mijn vader was mijn werker. En ik heb meegemaakt ja, toen uh, Dannoo uh, zeg maar in Heerlen... in de. Stad Schouwburg bekendmaakte dat de mijnen gesloten werden, dat in het grote gezin waar ik de oudste van was, uh, ja, de schrik er toch uh, behoorlijk insloeg. En dat aan de andere kant er uh, niet lang daarna weer een soort van blijdschap was. Omdat uh, de staatsmijnen uh, zeg maar ook deelnemer werd in een fabriek die uh, DAF ging heten, waardoor heel veel mijnwerkers weer werk zouden kunnen krijgen. Dus, ja, uh, ik, ik heb toen van heel dichtbij uh, meegemaakt wat hoop eigenlijk betekent. En uiteindelijk is mijn vader daar niet uh, hoeven te gaan werken om, of hoeven... Uh, omdat uh, hij via een andere regeling, omdat hij al uh, 60 was bijna... Uh, van de staatsmijnen kon uh, gebruikmaken. Maar um, ja, vele, heel veel uh, mijnwerkers hebben hun weg naar uh, NETCAR gevonden. Ja, en, en die hadden hoop op een toekomst en dat is belangrijk... Ja, die hadden heel veel hoop. En uh, ja, Netcar heeft in zijn hoogtijdagen ook uh, zo'n, uh, ja, toch zeker 6000 uh, mensen aan het werk gehad. En uh, ja, dat, dat, dat mag toch heel veel zijn. En dat was ook een echte oplossing, die, die grote fabriek, uh, die autofabriek, ja. voor, voor uh, die mijnsluiting. Nou, laten we hopen dat de hoop die u heeft en het optimisme wat ik toch nog in u hoor, dat dat misschien ook wat gaat opleveren. Ik dank u voor het uh, uh, meepraten in twee dingen. Graag gedaan. Jacques Huberts. Dit is u. Radio 1. tot half 9. Twee dingen met Alice de Bruin. En hij was uh, oud-directeur van Netcar en sinds vijf jaar commissaris bij de fabriek. Goed, onze volgende gast die wordt wel de vader van de daklozen genoemd. Willem van Omme uit Zwolle. Sinds de jaren zeventig vangt hij daklozen op. Eerst in de barakken achter de sporthaal waar hij directeur was. En nu uh, in de herberg. En dit weekend kreeg hij te maken met vervelend nieuws. We gaan eerst even luisteren naar hoe dat door politiewoordvoerder Wim Dieks werd verwoord. Vanmorgen uh, uh, we hebben twee passanten die hebben een uh, man gevonden. Die zagen ze in de bosjes liggen. En inderdaad, uh, die man die bleek al overleden te zijn... Er is uh, forensisch onderzoek gedaan. Dat heeft niet geleid tot uh, de indruk dat het gaat om een misdrijf. Dus wij gaan ervan uit dat hij op een natuurlijke wijze is, over, is overleden. En waarschijnlijk uh, in uh, combinatie met uh, de lage temperaturen. De man is bewoner van uh, het dakloze en opvangcentrum uh, De Herberg in Zwolle. En dat ligt ongeveer 100, 150 meter van de plaats waar deze man uh, gevonden is. Ja, meneer Van Omme, en daar bent u nou net... Uh... Degene van die dat heeft opgericht, uh, kende u deze man? Jazeker. Deze man die had uh, toen de herberg het putje heette en bij mij achter de sporthal uh, zo'n 36 containers stonden. Had hij dus al vele jaren bij me doorgebracht. Dus ik kende de man. En uh, ja, als je in het putje of in de herberg terechtkomt is het vaak niet alleen het zo dat je dus door uh, uh, huiselijke omstandigheden. Maar heel vaak uh, zijn er dus wel wat meer dingen met je aan de hand. Wat, ja, met wat hem dus natuurlijk ook het geval was. Ja, wat was er met hem aan de hand dan? Nou, hij, uh, hij nutterde dus eigenlijk soms te veel van het, uh, het groeien. En dat, uh, ja, dat ging soms gepaard dat hij niet wist in welke wereld hij soms was. Maar goed, we hebben hem ook wel gekend dat hij dus eens weer een poosje rustig was. En uh, ja, de laatste tijd dan, uh, kwam ik hem onderweg nog wel eens een keer tegen. En hij dronk natuurlijk wel veel. Maar goed, daar is het ook met dit weer enorm gevaarlijk voor dat ze het dan niet halen. Want dat kun je ook in dit verhaal, kun je dat weer zien. Hij was op de weg, de weg die leidt naar de, naar de opvang van de herberg. En daar is hij dus in de, in de struiknis gevonden. Ja, wat is er precies gebeurd, denkt u? Ik weet het niet. Er is denk ik maar één iemand die het zou kunnen vertellen. En dat is die zelf, maar hij is weg. Ja, En hij, hij was op weg gegaan om drank te halen, begrijp ik dat goed? Nou, nee, hij is, ze, ze zijn de hele dag wel onderweg. En uh, vrijdag uh, afgelopen vrijdag daarvoor toen was hij dus uh, nog door de politie in een uh, in een bushokje aangetroffen, wat natuurlijk ook niet kon, want lag hij daar te slapen. En uh, toen hebben ze hem afgeleverd bij de herberg. Maar nu is het uh, nu is het dus zo dat uh, dat die zaterdag uh, zaterdagavond een beveiliger uh, ontdekte. Tot hij niet was verschenen, toen is hij nog uh, wat daar in de buurt gaan rondkijken. En uh, ja, toen is er dus eigenlijk mij zondag wel gezegd van tot hij, uh, wat er met hem gebeurd was. Dat dat nog net op tijd was geweest vrijdag. Maar tot hij dus helemaal niet was gekomen, dat wist ik dus niet. Nee. Bent u en, gaan zoeken eigenlijk? Uh, ja, nou uh, ga zoeken. Als je, als je verder niks hoort, dan doe je dat dus niet. Maar ja. uh, ik was dus eigenlijk uh, uh, maandag, uh, toen werd ik hiermee geconfronteerd uh, vanmorgen. En toen, uh, ja... Toen hoorde je ja, hoe dat allemaal gegaan is en dat ze hem dus vanmorgen dan pas hebben gevonden, dan zie je dus eigenlijk toch ik doe dat eh, praktisch elke dag wel, toch met mijn bus door de stad in rijden, om de bepaalde plekken, want soms dan. Eh zijn ze dus in een, in een kennelijke staat dat ze dus eigenlijk niet weten... Hoe ze, nee. hoe ze nog het laatste stukje af moeten leggen. Ik heb het hier, ik zit hier aan de A28... en ik heb het wel eens gehad dat ik s'avonds aan de andere kant van, de, van het viaduct... dan zag ze daar liggen, dat ze niet meer wisten in welke wereld. En als er dan alcohol en zo in zit... en dan deze temperaturen die we nu kennen... ja, niemand mag nu buiten, maar dan is het kwalijk als ze niet ontdekt worden. Ja, verwijt u het u zelf of uw medewerkers van de herberg... Dat hij niet eerder gevonden is? Nee, want kijk, ik weet, ik weet precies hoe het eraan toe gaat. Kijk, er de, de wordt, de wordt wel gekeken. Maar soms dan... Uh, je hebt mensen die soms verdwijnen, soms zo'n paar weken. Dan heeft politie of pakket deze mensen uh, opgepakt. Dus die, die, uh, die hebben dus eigenlijk wel gezien dat er die niet was. En die hebben dus wel rondgekeken, maar hem niet gezien. Nee. En ik denk ook dat hij dus eigenlijk met de beste bedoeling niet... Hij uh, heeft, heeft, heeft niet kunnen denken van... Hij ligt hier eens in de struiken. Want het was natuurlijk vrijdag bar en boos met, uh, met ja. die sneeuw. En toen is hij gelukkig in het bus gaan uh, gaan liggen. En nu... Ja, nu is hij dus eigenlijk onderweg, heeft hij het niet gehaald. Want hij lag, uh, hij lag 500 meter van de, van de herberg af. Dit is niet het enige wat u recent meemaakte... want afgelopen vrijdag heeft u ook een uh, Irakees gezin van straat gehaald. Uh, bij het station in, in Zwolle, hè, met een kind van twee ja. jaar. Hoe, ja. hoe is dat gegaan? Hoe wist u dat die mensen daar zaten? Nou, de, de, de, een van de beveiligers bij de, bij de herberg, die, die heeft, heeft het nummer aan Stil in Utrecht. Dat is een organisatie die zich ontfermt over mensen die uitgeprocedeerd zijn. En waar dus eigenlijk, waar men geen kant mee op kan. Die proberen daar het goede voor, nog voor te doen. En die hebben mij gebeld en toen hoorde ik dat dat gezin al een poosje zoek was. En dat hij dus vermoedelijk het laatste belletje wat ze nog uh, hadden gepleegd, dat hij in Zwolle op het station uh, rondhing. En wat gaat u dan doen en, als u dat hoort? De, de, ik, heb, ik ben, ik ben met, de, met, de, met de meneer die me daarover belde, ik zeg tegen hem ik hang nu op, ik ga er naartoe en ik ga nu eerst naar het station. Want ik moet die mensen daar weg hebben, want met die temperatuur mag niemand buiten zijn. En uh, dat is dus eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Alleen t, het wordt moeilijker als ik u niet ken en, u, en, en, en andersom ook niet. Dan is het moeilijk zoeken op een station. En uh, ja, dus eindelijk leste heb ik nog weer met Utrecht teruggebeld. En gezegd, nou misschien heeft ze nog wat bel, bel te goed. Alleen t, het probleem is ook, ze spraken geen enkele taal. Want u kon ze misschien... niet vinden, begrijp ik dat nou goed? Nee. Nee, ja, daarom. Dus en de, daar staan dus al uh, die grote bussen achter je te jordelen. Dus ik moest eerst weer naar de overkant. Ik heb mijn bus uh, weggezet. En toen ben ik station opgegaan. En in één keer zag ik ze zitten. Want het valt natuurlijk wel op tassen en, en plastic tassen bij zich. En dan uh, met zo'n klein poppie. Dan denk je, potverdikke. Maar ja, komen gelijk tijdig komen er in Zwolle twee treinen binnen. En uh, ja, ik ben niet een onbekende in deze stad. En vooral op dit gebied niet. Dus ik ben er aan het leuren met die mensen om ze naar, die, naar, die buiten, naar buiten toe te krijgen. En dan hoor je mensen Zeggen van, moest je het weer doen? Ik zei ja, maar iedereen begon, hè? iedereen begon mee te helpen. Iedereen, die begon de tassen te slepen. En zo hadden we ze dus gauw in de auto. En toen ben ik met ze hier naar de, naar de sporthallen, die ik hier in Zwolle heb, daar zijn we gauw naartoe gegaan. En ik heb eerst dus eigenlijk maar geprobeerd dat er wat eten in kwam en het huilen een beetje tot bedaren kwam, want. Moeder, vader, het kind, alles was overstuurd. Denk na zeven dagen in de buitenlucht. Ja, misschien hier en daar is een keer onder een afdakje gelegen. Het moet niet kunnen in, ons, uh, in onze samenleving, nee. maar het gebeurt. En hoe, doen ze, hoe en, gaat het nu met ze? Waar zitten ze nu? Ze zitten nu, ik heb dus uh, vrijdagavond heb ik gelijk met, uh, met onze verantwoordelijke wethouder gebeld. En uh, die, was, uh, die was niet alleen boos, maar die zei ik ga je helpen, ik kom er gelijk aan. Want ik heb eerst geprobeerd om ze in een hotel te krijgen. Maar dat lukt niet, want de mensen hebben geen paspoort. Want daarom hmm. zijn ze illegaal in ons land. Dus ik ben dus eigenlijk verder bezig gegaan om, uh, om eerst eens te zien van hoe los ik dit nu op. Maar gelukkig, die wethouder die belde en die, uh, die, ging, die zegt nou of ik ga mee naar de hotels om dat te regelen. Toen heeft ze het lange les, heeft ze dus, uh, heeft ze dus gebeld en gebeld... en is dus eigenlijk bij de crisisopvang van het leger er zelfs... daar heeft men een ruimte gemaakt tot, het, uh, tot ik s'avonds om uh, t 9 uur... kon ik met het, uh, ja. het gezinnetje, met, uh, met dat kind, daar naartoe. Je maar ze maar dan je afgeven? weet niet... Maar hoe, hoe ja, want, want, want als ik u even mag onderbreken... ik bedoel, u komt daar dan aan op zo'n station, hè? Uh, Joop van Omme, die zich al sinds ja. de jaren zeventig over daklozen ontfermt... die staat dan voor dat gezinnetje hoe reageren die mensen dan als u daar bent? Ja, die kennen mij niet. Nee, daarom. Maar de mensen die met die trein aankomen, die, wat, er, wat er in Zwolle uit de trein stapt... is meer en deels wel wat je dus kent. Ik bedoel... Uh, ja, maar het is, gaat is, mij even is... om die mensen. Hoe re... Ik bedoel, wat, wat, hoe... dat is toch nou, ook een situatie. ik ben er naartoe gegaan en met Akedabra uh, begrepen ze dus dat ik ze mee wou nemen. En ja. gelukkig, uh, die mensen, die, die, je kon merken, ze klampen zich vast aan alles wat maar iets aanbood. Ze waren dolblij met u. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, als je, als, je, als je dat ziet... Hoe die, hoe, die, hoe die mensen hier toen... er was hier een journalist van de, van de, van de krant... die huilde bijna mee, want die mensen die waren helemaal overstuur. En daar kan ik me heilig voorstellen... lig eens buiten met deze temperatuur, en dat kan toch niet. Nee, dat kan zeker niet. Eh, ik zei het net al... u houdt zich al heel lang bezig met daklozen in, in Zolle. Waarom doet u dat eigenlijk? Want u praat er vol met enthousiasme over. Hè? Want dat, u maakt vreselijk veel mee... Uh, ja. wat, wat, wat, wat drijft u? Nou, ik denk dat ik... Uh, ik, ben, ik ben geen kindje van rijke ouders geweest. En ik was, uh, mijn vader en moeder waren niet getrouwd. En ik was twaalf toen, uh, toen overleed vader. En uh, ja, wij stonden allemaal onder de voordij. En het was één drama. Armoede was troef. En er werd steeds gedreigd, wat natuurlijk niet zo verkeerd was... dat ze mijn moeder de kinderen af wilde ontpakken. Dus ik heb uh, ja tot... Uh, tot eigenlijk tot mijn achttiende heb ik dus eigenlijk uh, ook wel een ondeurend baasje geweest. Ik heb uh, geholpen, in Zwolle ook nog wel eens om de boel af te breken. Maar op 18 jaar ging ik dus eigenlijk straathoekwerk, wat je nu dus ziet. Wat zijn het allemaal managers, straatmanagers. Ja, straatcoaches, noemen ze dat? Nu. Ja, straatscoaches, hebben het allemaal maar een naam. Maar goed, die, uh, ik ging, wat 18 jaar ging ik en op een taxi in Zwolle rijden direct. Uh, 22 jaar gedaan. En ik, eh, en ik ging dus eigenlijk eh, iedere keer aanhoren van moeder van Denk dan, vergeet nooit wat ons overkomen is. Dus, en op Want de wat straat... heeft, u, heeft u zelf ooit op straat moeten leven dan? Want u zegt, uh, we hadden het niet, niet rijk, maar... U, u was nee, geen dakloze maar... zelf. Nee, we hadden dus eigenlijk niet de allermooiste en de beste woning. Maar in ieder geval, wij, wij woonden. We hadden dus toch uh, ook wel het gevoel wat ik hier vaak achter heb gehad uh, bij, de, bij, de, bij de herberg. was uh, Als het zon buiten regent, regende het binnen in die oude afgedankte gammele dingen die ik had. Regent net zo had, maar dat was bij ons thuis ook wel. En uh, ja, wij hadden dus eigenlijk uh, uh, televisie heb ik nooit gekend. Uh, totdat ik wat 18 jaar leeftijd de deur het ging, stonden wij alleen maar bij de buur of voor het raam televisie te kijken. Want nou ja, wij hadden het. Niet en mijn moeder vond er ook allemaal maar slechte dingen van Krom. Maar goed, wat is er toen gebeurd dat u dacht, als ik oud ben, als ik 18 ben, dan ga ik mensen helpen? Die Kim is nou, gelegd. Zo. Zo heb, ik niet, zo heb ik niet gedacht, het is gewoon gebeurd. Ik zat op die taxi en uh, ik weet nog best, ik zag een tijdje geleden nog iemand die, uh, die het in zijn leven weer helemaal gemaakt heeft. En die ik uh, op straat tegenkwam als jochie van 14 jaar, ouders uit elkaar en weet ik wat. En uh, ja, toch die meenam naar huis toe, want vroeger nam ik ze mee naar huis in de, in, uh, in de beginjaren. En uh, ja, ik heb dus eigenlijk een, uh, een zaalvoetbalvereniging opgericht met allemaal dit soort mensen. Dat heb ik 35 jaar geleden gedaan. En... Toen wilde ik een eigen hal. Nou ja, als je dus geen knaak hebt, dan is het moeilijk om maar te zeggen, ik wil dit en ik wil dat. Alleen te, het is me dus toch met op die taxi goed naar iedereen te luisteren en de juiste mensen te hebben ontmoet vanuit de woningcoöperaties. is me toch gelukt om een mooie hal neer te zetten, waar ik van de gemeente best, ik wist best wel dat dat niet alleen een sporthal uh, zou worden. Ja, Want daar kwamen want, ook de daklozen uiteindelijk terecht en die heeft u daar opgevangen. Hè? Uh, ja. Nog even tot slot. Um, uh, wat voor band heeft u eigenlijk met die mensen in al die jaren onderhouden? Ik bedoel, leert u ze echt kennen? Ik zei aan het begin al, uh, u, u wordt ook wel de vader van de daklozen genoemd. Heeft u ook echt zo'n band met ze? Ja, natuurlijk. Ik spreek de taal. Hè, dat is me dus eigenlijk van vroeger van straatjochie, is dat me dus uh, eigenlijk wel, uh, wel geleerd. En uh, kijk, het is net als, uh, als een hond. Uh, een hond, als je die een stukje worst geeft, dan komt die morgen bij je terug. En als je bij deze doelgroep niet alleen staat te kijken tot ze hun haar zo raar kan hebben, of dat ze dus eigenlijk uh, er niet zo netjes bij lopen. Vaak is die inborst wel goed. Alleen, ja, ik heb daar een beetje een neus voor. En dat, uh, dat heb ik dus in al die jaren ook gehad. Zodoende is dus eigenlijk uh, in zwolle dus een. Prachtig mooi gebeuren als herberg gekomen, om door te, uh, het vertrouwen niet alleen van de, de doelgroep, maar ook van de mensen die gezorgd hebben dat er uh, fantastische opvang in Zwolle is gekomen. U doet mooi werk, meneer Van Omme. Dankjewel. <laughs> Ik zou zeggen, ga er gauw mee verder. Ja, want u Ik moet waarschijnlijk best. weer naar buiten, want u moet misschien wel weer mensen uh, opsporen die het koud zijn ja, daarom, je mag er nu als je hoort wat de temperaturen voor van vannacht worden, mag je daar best over nadenken. En dat eh, als iedereen dat zou doen, dan waren we al een stuk verder. Je ziet wat er, eh, wat er zo'n zo weekend wel niet kan gebeuren. Goed, ik dank u uh, voor het uh, meepraten in Twee Dingen. En daarmee komen we aan het eind uh, van dit programma. Als u meer informatie wil, ga naar, naar onze website uh, www.twedingen.nl. U kunt daar de uitzending terugluisteren of reacties achterlaten. En zometeen op deze zender, uh, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Wat gaan jullie doen? Ja, ik heb een hele studio vol met uh, heren. En <laughs> we hebben het over carnavalskrakers. Want welke moet het gaan worden dit jaar? En wat is nou een echte goede carnavalskraker? Uh, dat en ook weer... Hele andere dingen, zoals Erme Wennemars en Mark Tuitert. Die hebben vandaag een deel van de Elfstedentocht geschaatst. En die zijn straks hier naar een bordje uh, pasta. En als ze er weer een beetje bovenop zijn. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Marjan Koekoek. Radio 1 Het NOS Journal.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 Ze eisen dat Mitsubishi-topman Haranari, die morgen net kar bezoekt... meewerkt aan mogelijke alternatieven om werk te behouden. FNV-bondgenoten wil zo snel mogelijk een gesprek met minister Verhagen... over de sluiting van de fabriek. De explosieve opruimingsdienst heeft explosieve stoffen onschadelijk gemaakt... die in een huis in het Drentse Nieuweroord zijn gevonden. In dat huis woonde een 17-jarige jongen... die de afgelopen nacht elders dood werd gevonden. Hij overleed vermoedelijk door een explosie.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 6 februari. 2 over half negen. Goedenavond. België is in de ban van de kasteelmoord. Een plas bloed, een kogelhuls, maar geen lijk. Dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Zometeen de Vlaamse journaliste tot Liber daarover. En het is erop of eronder voor het downloaden. Tenminste, dat zegt Danny Mekic. Na uh, mega-upload die uh, gestopt is, of tenminste uit de lucht gehaald is... en uh, problemen met de Pirate Bay stopt ook BT Junkie er nu mee. Hoe gaat het straks met het downloaden? En Ermen Wenemars en er Mark Tuyters, die waren vandaag druk aan het trainen voor de Elfstedentocht. Uh, en hoe het parcours erbij lag in Friesland vertellen ze hier na 9 uur. Onze Joris Kreugel zocht vandaag de warmte op. Kou vind ik heerlijk, maar ik krijg ook altijd zo'n last van mijn vingers en mijn tenen en de onderkant van mijn benen. Dus ik ga maar eens een keer floten. En wat dat is, ja eigenlijk alsof je in de Dode Zee ligt. Ja, en je zou het met die Elfstedentocht, uh, Elfstedekoorts bijna vergeten. Maar het is ook nog bijna carnaval. En wat wordt de grote carnavalshit van het jaar? Dat heb ik zo meteen erover met Gerst en de heren van de Deurzakkers. Heren, allemaal goedenavond. Dag, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Wat, goedenavond. wat hebben jullie vandaag gedaan zoal in het kort? Gerst? Ik heb gezocht dat die scootmobiel er weer op een top uitziet. <laughs> ja. Dat is toch altijd even een klusje? Ja, je bent hier. Je... Het is ook leuk voor de webcam. Gerst is hier met scootmobiel en in je de vest... studio. Ja. En jij vindt dat hij op een top uitziet? <laughs> ik vind dat hij er dan... Oh. Nou, hij heeft er de... ja, heeft uh, heeft heeft slecht uitziet. Hij wel een beetje mooie, mooie Radio, radio 1.nl <laughs> en dan klik je op de webcam. Dan zie je de heren Deurzakkers. Wat hebben jullie vandaag gedaan voor de nieuwe single. Ja. En we hebben vandaag het, uh, de kiesje krakerverkiezing bij Omroep Brabant geopend, omdat wij het vorig jaar gewonnen hadden. Kijk, dus wij zijn vandaag de hele dag bezig geweest met, uh, met de, emotie, met, de krakers, en, met de krakers eigenlijk. Nou, zometeen dus gaan we, we daar nog veel meer over hebben. Ja. Tot zo. Maar is de Luc. Ja, zometeen nieuws over de sluis bij Eefte Die is weer open. Komt door? is geschort. Zometeen meer over in het spotnieuws. En uiteraard de tocht de tochten. Dat huis is prima. Prima, maar nog niet dik genoeg. Dus voorlopig is er nog geen Elstede tocht. Daarover alles zometeen na 9 uur. Ben je een beetje van de Ha! <laughs> nee, heel erg, gek, man. Stom nou toch. gio is wel, toch? Ja, zeker. Gio? Je komt ja. uit Limburg, dus ja. dan, dan moet het wel, hè? Ja ja nee ja bouw ja, je dan nee, nee, ik door nee ik zou het me even jou voorstellen in een, een of andere pakje en, ja, de, kijk dat is nou de, de, de, het leuke de, de, als je verkleed bent dan kun je er alles mee voorstellen ja, toch maar jij gaat wel uh, jolend en mm, lachend de komende door de laatste door. tijd niet meer zoveel oh, maar vroeger wel vroeger wel dat is eigenlijk ja. jammer ja eigenlijk heel jammer, jammer. Ja. ja foute boel waarom eigenlijk niet meer Gio Dat ah, is dat te voor onzin werk. moet ah, werken op, met dan moeten de tijd ja, gaat dus er is ook altijd sport met carnaval, hè dus ik kan tussen de bedrijven door toch ja dat kan het zeker dan ga ik verkleed naar de sport ja nou, okay, ja, doe maar. In je, in je ja, zullen we de sport even ja, doen? Ja. Uh, Alberto Contador, nou, er wordt veel over gesproken... maar hij is zijn overwinning in de ronde van Frankrijk van 2010 kwijt. Hij is door het sporttribunaal CAS met terugwerkende kracht... Uh, geschorst voor twee jaar wegens het gebruik van klembuterol. Secretaris-generaal Mathieu Reep van het CAS maakte die uitspraak bekend. De CAS has found that Alberto Contador... Was guilty of a doping offense. En de sanction is dat... Alberto Contador shall be suspended for two years. It means that all results achieved by Contador from that date will be disqualified, including uh, the Giro d'Italia 2011. Furthermore, as uh, he was tested positive during the Tour de France 2010, hij zal ook also van dat particuliere evenement. Nou, jullie hebben het allemaal begrepen, ongetwijfeld. Maar Contador moet in ieder geval uh, zijn in de afgelopen anderhalf jaar gewonnen prijzen inleveren. Dus ook zijn overwinning in de Giro van vorig jaar. En omdat hij in de Tour is betrapt, moet hij ook die titel inleveren. Dat betekent dat de overwinning in de Tour naar Andy Schlek gaat. Contador mag trouwens op 6 augustus van dit jaar weer koersen. En dan dat andere hele grote evenement dat er misschien aanstaat te komen. Intussen houdt heel Nederland zich bezig met tocht tochten. Komt hij er nou of komt hij er niet? De rayonhoofden weten het nog niet. Zij stelden de beslissing uit tot woensdag. In het noordoosten van Friesland ligt prachtig ijs. Maar met name het zuidwesten blijft achter. En dat had assistent rayonhoofd Auke Hielkema in Balk ook al gezien. We waren van plan om vandaag echt door te pakken... en te proberen alle sneeuw eraf te krijgen. Dus maar machtig aan het werk. En dan komt net de tijding van het rayonhoofd... Van dat er weer een vegen door het ijs gezakt is met man en al duidt er wel op dat het hier al lang niet sterk genoeg is. En daar moet toch wel iets aan gebeuren. Willen we dat uh, ja, toch proberen. Dat, dat we de tocht door krijgen. Nou toch, als het nog even blijft vriezen... en de vrijwilligers het parcours sneeuwvrij weten te maken... dan kon het aan het eind van de week wel eens raak zijn. En de Nederlandse volleybalvrouwen hebben eindelijk hun nieuwe bondscoach. Guido Vermeulen volgt de afgelopen zomer ontslagen Avital Selinger op. Vermeulen was tot voor kort bondscoach van de Spaanse vrouwen. Hij weet dan ook nog niet hoe hij de klus bij Oranje gaat aanpakken. Ik ga eerst de komende maand op pad iedereen, met iedereen in gesprek. Ik ben heel nieuwsgierig wat de, wat de speelsters van alles vinden... met mensen van de bond, mensen in Dus ik ga eerst een maand luisteren en daarna ga ik met een goed plan komen. Vermeulens eerste klus met de Nederlandse vrouwen wordt meteen een heel belangrijke. Dat is het Olympisch kwalificatietoernooi... En mei in Ankara. En dat was de sport voor dit moment. Uiteraard straks veel meer. En bij jullie uiteraard ook heel veel. Ja, we hebben we een Mars. Radio en Mark uit BNN Today. Maar eerst de Merkel en Sarkozy. Ook leuk. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. Die kwamen vandaag in Parijs bij elkaar om weer eens de problemen in de eurozone te bespreken. En net een half uur geleden hebben ze samen een interview gegeven aan de Franse en de Duitse televisie. Even een klein fragmentje. We zijn omgeven van uh, wetbewerbers op de wereld. We moeten zeigen dat we iets kunnen en Duitsland en Frankrijk samen in Europa kunnen gans Europa succesvol maken. Ja, mijn Duits is niet heel goed. Uh, heren, toevallig jullie Duits heel goed? Sie, oh, de, ik spreek überhaupt maar één woord Duits. Mijn Duits, de Duits de, is zeer schön, toch? Ja. Ja. Wat zei die? Ik heb het niet goed aangehoord. Ik heb het jullie dan zo meteen. Olivier van B, is onze, onze Frankrijk correspondent. Uh, correspondent. Olivier, goedenavond. Hai, goedenavond. Ja, ze zeiden iets van dat ze het gemeenschappelijk gaan aanpakken, toch? Ja, geval. ja, dat zeggen ze meestal. Zij Merkel, ja. Uh, ja. Um, even eerst even. Je hebt het net gezien, het interview. Um, ja. Ik heb het ook even gezien, het een klein fragmentje. Ik had het idee dat dat Sarkozy er wat minder ontspannen bij zat dan Merkel. Ja, hij, hij leek inderdaad um, een beetje, ja, een beetje gespannen. En uh, ik denk dat dat er wel mee te maken heeft dat. Franse politici redelijk gewend zijn dat de journalisten niet echt kritische vragen stellen. Tenminste, die stellen ze af en toe wel, maar ze beginnen een beetje rustig en uh, ze gaan niet meteen uh, direct to the point. Mm -hmm. En uh, nu zat er een, een Franse en een, en een Duitse journalist zaten er. En die Duitse journalist die begon meteen van uh, ja, het lijkt, het lijkt er nu op dat, uh, dat jullie niet alleen uh, economisch, dus Frankrijk niet alleen economisch steeds verder achter bij Duitsland, maar dat politiek uh, Merkel het ook steeds meer voor het zeggen heeft. En is dat nou wel goed op het moment dat u binnenkort gaat proberen te worden herkozen? En daar dus schrok was, Sarkozy een ja, beetje van, dat is niet dat best wel een, een harde vraag. Ja, en, ja. Uh, ja hij, uh, hij zei ook een beetje van, nou zo zie ik die situatie niet. Uh, ik zie dat toch wel wat anders. En ja. hij gaf een beetje een diplomatieke antwoord. Uh, hij zei dat uh, ego's opzij moeten worden gezet op dit moment. Ja. Wat voor hem op zich uh, <laughs> nog een <andere> probleem <laughs> uh, zou kunnen ja. worden. Dat, uh, ja. Maar hij was dus een beetje... Uh, ja, Ik weet niet of je verrast was uh, door de directe vragen, maar uh, in Frankrijk gaat het, uh, gaat het meestal net iets anders. Daar is ja. een interview eigenlijk gewoon een soort van kans voor een president om aan te kondigen wat hij heeft te zeggen. Niet een uh, gelegenheid voor de journalistiek om hem eens even goed aan de ja. tand te voelen. Nou, nou heeft uh, Sarkozy nog steeds niet bekendgemaakt of hij nou meedoet aan die presidentsverkiezingen. Uh, Merkel heeft wel al eerder gezegd dat ze hem steunt. Dus nou ja, daar zou je al uit kunnen opmaken. Hij gaat het dus wel doen. Ja. En eigenlijk was dit hele interview bedoeld... ook weer als één grote steun in zijn rug, toch? Ja, een, een beetje wel. Uh, Merkel zit daar als bondskanselier, dus als regeringsleider van Duitsland. Dus ze kan daar niet echt als, als CDU uh, van, namens haar partij zitten. Maar het is inderdaad, uh, zij heeft openlijk, uh, haar partijvoorzitter heeft bekend, of bekend, heeft, uh, heeft aangekondigd dat, uh, dat Merkel bij een of meerdere verkiezingsbijeenkomsten uh, van Sarkozy aanwezig zal zijn. En uh, dat is inderdaad wel een beetje verwonderlijk. Ook omdat Sarkozy zelf dus nog probeert geheim te houden nog niet helemaal duidelijk gemaakt dat hij uh, überhaupt mee zal doen. Nee. Dus uh, in Frankrijk is nu ook wel een beetje van, uh, ja, uh, kondigen, uh, kondigen ze de Duitsers nu tegenwoordig aan uh, of onze president zich herkiesbaar gaat, uh, ja. gaat stellen. Dat uh, werd een beetje als vernederend ervaren. Maar eigenlijk weten we het natuurlijk wel zeker, want anders zouden ze dat niet doen. Achteraan. Ja, ja, ja, ja eigenlijk, het is een soort publiek geheim. Uh, de reden dat hij nog steeds niet uh, zich bekend uh, heeft gemaakt, tenminste dat hij nog steeds niet officieel heeft aangekondigd, is waarschijnlijk dat hij op deze manier gewoon... Uh, nog campagne kan voeren als staatshoofd, zeg maar. Dus dan, uh, dan kan hij enigszins campagne voeren op kosten van de, van de Franse staat. Dat ja. is een soort slimme move. Ja, en dan, dan, dan telt zijn tijd op televisie precies. ook niet, hè? ja, ja klopt. Ja, precies, ja. dan heeft hij dus meer tijd om te spreken. Ja. Um, um, nou ja, dus ze, ze zat daar toch een beetje meer of meer uh, haar steun voor hem uit te spreken. Even tot slot, waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk? Uh, waarom wil Merkel zo graag dat Sarkozy weer herkozen wordt? Nou ja, zij lijkt best wel bang te zijn dat uh, François Hollande, ...de linkse kandidaat die er erg goed voor staat in de peilingen... ...dat hij uh, het gaat winnen. En uh, hij heeft op zich een programma dat, uh, dat erg tegen haar overtuigingen indruist. Uh, ze hebben nu met heel veel moeite hebben ze weer een nieuw verdrag... Uh, uh, op initiatief van Frankrijk en Duitsland hebben ze dat verdrag samengesteld. En uh, nou ja, 25 van de 27 landen staan daar inmiddels achter. Maar Hollande die heeft gezegd... Van, nou ja uh, als ik straks uh, aan de macht kom... dan moet dat verdrag nog geratificeerd worden. Dus het uh, is nog niet helemaal zeker of dat verdrag ook gaat gelden. En ik ga dan nog eventjes een serie met andere eisen stellen. Uh, zij wil bijvoorbeeld dat de Europese Centrale Bank... een uh, net iets andere rol gaat spelen. Hij wil dat er euro-obligaties komen. Hij wil een aantal dingen... die Merkel echt pertinent niet wil, die wil hij er dan nog eventjes door gaan, uh, ja, door ja. Gaan uit gaan slepen, zeg maar. Ja, en daar Kortom, daar uh, is Merkel alles in, uh, aangelegen om, om, wil zij haar beleid voorzetten, dan moet Sarkozy gewoon blijven ja, zitten. Ja, ja, ja, ja, die ja. zitten veel meer op één lijn. Uh. Nou, dat gaan we zien. Nou, goed, hij moet zich eerst nog even officieel kandidaat stellen, Sarkozy. Ja. En dan zijn de eerste voorverkiezingen in april, hè? Ik. Uh, de, ja, de eerste ronde is, is in april en dan de tweede beslissende ronde is, uh, is in begin mei. Goed. Olivier van Beem, vanuit Parijs, dankjewel. Ja. Eerst even een heel mooi plaatje, gevoelig. En daarna, en daarna de heren in de studio gaan we het over hele andere dingen hebben. Nou, dan heb ik over kardavanskrakers, maar eerst Ed Sheeran. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste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 It's too cold Tieren, the PNN Today. Willemijn Veenhoven. Een studio vol met heren. En dat is goed, want over een paar weken... dan uh, moeten zij volop aan de bak. Nou, nu eigenlijk al. Want over een paar weken is het carnaval. Dat betekent natuurlijk ook weer een heleboel carnavalskrakers. En dan vragen wij ons af... wie heeft nou de carnavalshit van 2012 in handen? Wij denken uh, misschien Gerst, want zijn video Ik laat je thuis die is al meer dan anderhalf miljoen keer bekeken op YouTube. Ik laat je thuis. is veel spelen, heel veel Dat vond ik mezelf ook veel. Laat blik. Gerst! Ja. Goedenavond. Hallo, wilt u een strooifoto toevallig? Ik wil heel graag een strooifoto, ja, met een handtekening. Ja. Kijk eens aan. Fantastisch. Ja, en uh, ja, je komt hier ook echt, dat vind ik helemaal fantastisch. Gerst komt hier binnen op zijn scootmobiel. En die... Met een jinglepellet erop. <laughs> ja. Die net nog heel moeilijk via de goederen naar <laughs> ja. boven moest. Ja, dat schijnt te lastig te zijn. Ja. Je zou denken dat zo'n gebouw rolstoelvriendelijk is, maar dat is niet waar. Het zou je natuurlijk gewoon kunnen lopen, maar ja. Hè. Ja, maar ik, heb, ik, uh, ik vind als ik gedronken heb, dan rijd ik liever. Ja, nee, In de scootmobiel logisch, dan, logisch. Dan, dan niet met de auto. Want dat is helemaal... uh, en uh, het is een uh, meer dan anderhalf miljoen keer bekeken. niet te geloven. Dat is niet te geloven. Ja, dat was het. is te... zelfs heel het moeilijk was... te geloven. Het was een beetje een grapje neem ik aan. Dat is absoluut een grapje. Ja, maar ja, het wordt toch bloed serieus genomen. En ineens, uh, ineens uh, wordt het serieus. Maar ja. serieus blijft een grapje natuurlijk. En wat ik heel die, ik heb hem even kijken natuurlijk op YouTube en ja. daar ben je helemaal in carnaval is een outfit. Maar dat, zo zit je hier nu ook. dus Ik weet gewoon niet wie jij bent. Ik, ik ben Gerst. Zie... Ja, dat... het eindhoven. over. Ja. Aangenaam. Ja, en ik zie alleen maar nog een keer. Dat was we al zes Hallo. keer gedaan. Ja, schudden. zeker. Maar, hey. Nog Wilt u nog een strooifoto <laughs> Ja, Mag ik er nog tien? Oh. Nou, Heel doet. graag. Um, uh, wat, toen, jou, toen jij nog een klein Gersje was... Ja. Was, oh, was ik aardig <laughs> om te zien. Ik krijg er meteen uh, 40 50. of zo. Allemaal ja. te zien trouwens op de webcam radio1.nl. Dan zie je Gers in zijn schoolmobiel. Ik heb ook de 3000 En toen was uh, gesteld, jouw dus, uh, favoriete Polonaise nummer dit. Ja. En dit is fantastisch. Luister, Tingeling. Wat is het voor een ding? En dan? En doe vervolgens dus omdraaien. Is Vorige doel. Hetzelfde weer. Doe doeloo doeloo. En dan het eerste weer. Wat is daar voor een ding? Ding, elik. En weer is het niet. Dat is toch fantastisch? <lacht> en de, deze heren vinden hier. Dat zijn deze heren die we hier in de studio hebben. Die vinden dat denk ik ook geweldig. Die hebben dit: Dat zijn jullie, ja. <lacht> Dit ken ik nog zelfs. Ik wil, ik... Ja, dit is een evergreen. Hè? Ja, maar dit kent iedereen. Dit is, een... iedereen. is ja, de grootste hele. Ja, uh, uh... De deurzakkers, ik heb het net al gezegd. Ja. Claims en willen, goedenavond. Ik ben uh, geboren, geboren en getogen. Oh ja, dag aangenaam. Wilt u misschien een ook... strooifout. Ja, ja, ze ik ga ja, het ja, nee, kijk eens aan hier. De, de, de Deurzakkers natuurlijk <laughs> met het feest kan beginnen. De, dat is voor mij een beetje de echte. Dat is, dat is wat ik me kan herinneren van vroeger als ik wel eens. Um, ik ben vroeger dan... lijkt wel heel, heel lang geleden over. Nou ja, ik dat is ook heel. Langer langer langer geleden geleden. Dan, dit is het jaar geleden? Vroeger is vrij lang geleden. Ja. Maar dit is 28 jaar geleden. Dit is 28 geleden. jaar geleden. Nee, dat klopt. Ja, toen was ik. Vier. Uh, uh, uh, nee, uh, nee uh, God, negen. Uh, vier. Oh uh, ja. ja. ja, ja ik Bijna goed. <laughs> hey, heren, wij, wij hebben jullie gevraagd in de studio om. We gaan eens even wat, wat, wat. We willen natuurlijk weten wat wordt nou de carnavalskraker van 2012. En dan hebben we. Wat, wat potentiële hits op een rijtje gezet. Mm -hmm. En dan moeten jullie zeggen, we, we, natuurlijk een paar dingen waarop je het beoordeelt. Uh, Meezingmogelijkheid natuurlijk, het moet mee kunnen meezingen. Polonaise gevoel, de muziek mm -hmm. aan zich. Laten we beginnen met de eerste, alle dertienjaanker, Orchidee. Ik heb een Orchidee, Orchidee bij me thuis. Ik heb een Orchidee. Ben je soms alleen naar orchidee? Ik zie jou niet heel heel gelukkig nee. uit je ogen kijken, Willem van nee, de deurzakkers. Nee, dit is uh, typisch wat uh, wij niet van houden. Ik ben een orgie orchidee, dat, ja. dat past gewoon niet. Dus dat vinden wij uh, min, maar min, maar min punten. Het past wel in de niet. maat, dat is het probleem. Ja, ja door, maar ja. ik vind het, ik vind, ben een orgie orchidee, dat is niet onze stijl. Qua, qua tekst bedoel je? Ja. Het is een leuk melodietje. Dus het, is te, als nou, het is te plat. Ja, te plat. Dus ja? dat zouden wij nooit doen. Dus, dus daar scoren je bij ons geen punten mee. Althans voor mij. Maar hallo, dat moet toch een gerst? dat moet het niet een beetje plat zijn? Ik vind het niet dat het plat hoeft, maar ik vind het, het is tegenwoordig politicus. Het is tegenwoordig in Nederland zo ja. dat, um, dat het wel een soort catchiness moet hebben. Of een soort ja. grapje moet hebben om nog iets, ja. uh, iets niet te doen of zo. Niet maar... een bloedserieus carnavalsnummer. Nee, maar ik vind het wel vrij gezocht. En deze dan? Ja. Joost. De Labine Boys. La Boys. La Boys. Komt-ie. Want... Dat is graffin. Je hebt een stand van hè. Dit vind ik dus heel bijzonder joh. Dit is ja, Joost is anders geaard. Dit gaat gewoon... Dit is ge ik bedoel, serieus liedjes dit? Nee, want Joost, ze zeggen, die, je, moet het, je moet goed luisteren. Nee, dat zeggen ze dus niet. Ze zeggen, hij is anders geaard. Ze ja? zeggen, in het laatste couplet is er een brand vanwege een kortsluiting. Ja? Iedereen dood, behalve nou, Joost. Want nou, Joost was die... anders geaard. Dat is <laughs> fantastisch. Elektroshock. Nou nee, ja, je moet hem wel luisteren dan helemaal. Niet. Ja, maar ja, wie, ja, luister, zo, wie luistert er serieus na tijdens carnaval? Ja, ik. Ja, ja, maar dat, is, dit, is dit, ik bedoel, bedoel qua, qua, he, qua meezingmogelijkheid, qua polonaise gevoel, wat, wat vind je dan van Joost? He? Nou, ik vind, maar Joost is een... Uh, is een directe cover. Ja. Van. van, uh, van uh, uh, hoe heet het ook alweer? Van Lama Waaien. De. Uh, Patermoeskoen. Oh, de Pater Moeskolle. Ah, ja. En uh, dat vind ik dan. Dat weegt wel mee in mijn. In, in mijn wat ik daarvan vind. Want het is. Gewoon in principe hetzelfde, maar dan met een soort extra hoempa. Aan. Ja, ik ja en ik vind het te van, hoog, hoog apres-ski gehalte toch oh, wel. wel ja, dat vind ik wel. wou net zeggen, dat vind ik dus juist wel prettig. Ja, maar want dan kan dat ik me ik nog de, een beetje in herkennen. Dat de vindt de Brabantse carnavalsvierder minder. Ja, maar van boven die rivieren mogen wij toch ook wel wat leuk vinden? Absoluut. Je mag, je, mag, <laughs> je, je mag het leuk vinden, maar daar houd ik <laughs> mee op. Deze dan. Oh ja, en ik is volgend jaar. Al komt hij niet van hier, we hebben toch plezier. Mo is damp, <laughs> en ik ben Christen. Al drinkt hij amper bier, toch maken we het bier. Ja. Dus Moe is Lam en ik ben Christen. Is van vorig jaar, ja. dus je had niemand onthouden. Dus wat vind je Gers? Uh, uh, leuk. Ja? Ik vind alleen jammer dat het niet zo... Uh, het, klinkt niet heel, het klinkt nogal uh, keyboard-achtig. Yeah. Ja. Ja. Maar ik, verder het idee is... Qua muzikaliteit is dit toch gewoon... Al... Nee, dit R is minpunten min qua... Ja. Nou, ik vind nummers waar dit en zit dit. Ja. Nou, ik vind, dit, en zit dit. Ja. vind ik al goed. Dus het is ta-ta-da. Dat is goed, maatje. Het klinkt wel heel erg simpel. Absoluut. Deze wel, nog eentje. dit nou toch... Oh, dit vinden wij helemaal dit, uh, dus dit is niet het goede instaartje denk ik. Dit vinden wij niks. Dit is Doe de, do de Hustle, toch gewoon? Ja. Ja, maar ja, ja, luisteren ja, ja. nou even. ik had dat het nu komt, als moeten we dit helemaal gaan uitzitten, dat hoop ik niet. Maar mij het is, het is het vindt het, het, leuk, is de het nieuwe van jou. Oh wacht even hoor. Nee. Oh nee, nee, dat nee ja, het was jouw Flemmings met Doe de burka. Nee, nee, dit is... Nog eentje dan, nog eentje dan. Ik ben het er wel mee eens, alleen het liedje op zich is niks. Alleen de clip erbij, Dat Dat is nou je Sorry. En deze dan? Hetzelfde argument als Mooslam, Lam. Leuk idee, maar slechte uitvoering. Barry, die, die naam is trouwens top. <laughs> Wist ik, hè? fantastisch. Met confetti. Ja, ja. Met confetti in mijn bier. Ja. Ook niet spannend. Nou nah, nah, nee, nee, ja, dat het is Wat, zo is zo is wel, wat dit, vindt je dit, dan wel leuk? Nou, er nee. slaat nergens op. Het is gewoon flauwekul. Het gaat is, toch om flauwekul? Nee, nee, ik vind wat jij vertelt mooi voor jou. Dat is ook flauwekul. Ja, dat vind ik mooi flauwekul. Oké, dan even nog een stukje van jullie nieuwe zingen. Ik weet niet of jullie die ook hebben. Dat is volgens mij een compilatie. dit is niet onze nieuwe singel. Nee, maar dit is de remix. Nee, dit is een. België. Maar Belgiëren. dit is toch jullie nieuwe single dan? Nee, die is in België uitgekomen met swoop. Naar aanleiding van iets anders. Okay. Die, die, die komt een beetje overal uit Want als je het Nederland. over een hebt, dan is dit natuurlijk absoluut ja. ski Oké, okay, maar Clemens, Willem van de Deursakkers, even bloedserieus. blijft Radio 1. Waar moet dan een goede carnavalskraker aan voldoen? Want ik ben een beetje het bij. De Kreet, daar gaat het om. De Kreet, de Kreet. Of een parodie, maar de Kreet of een parodie, daar begint het mee. Ja. En vroeger met een leuk melodietje. En tegenwoordig met een leuk humoristisch clipje wat veel bekeken wordt. Dat Oké, okay, dus Gers doet het goed. Ja, die doet het leuk. Met heel een klaartje thuis. Ja. En, en die, die ik zo leuk vond, die mocht niet. Die, uh, wat wanneer? Uh, van die Homo, die, uh, sorry. Anders ga je. Oh, nee, fantastisch. Ja, die leuk. Ik vind het dan jammer dat het dan een cover is. Het was ja. leuk geweest als we het zelf. Had. Vorig jaar had je trouwens. Uh, had je, um, uh, uh, Danny Panadero, excuus voor. Ik weet niet, ik het nog zeggen. Uh, dat was, uh, ik heb een hit omdat er You in zit. Ja, ja. ja fantastisch! <laughs> nee, dat was echt ja. fantastisch. <laughs> dat is ook weer iets voor de kids. seksueel, goed gevolg. Uh, uh, ja. zeer ik wens jullie een heel mooie carrière, van misschien kom ik zelf ook geleverd. Nou, dat zou ik doen. Nou, je dankjewel. bent welkom. Ja? En uh, ja. ala, zou ik zeggen. <laughs> bye <ja>. bye, man. <laughs> Dan gaan we er naadloos over naar Joris kruiden. Ja, als het koud is, ik hou er wel van het schaatsen, het ijs, de sneeuw. Hartstikke mooi. Maar ik heb ook altijd zo'n last van mijn onderbenen en mijn handen. Als ik te lang in de kou sta, dan doet het echt op een gegeven moment pijn. En daar hou ik niet van. Dus ik dacht, weet je wat vandaag? Ik ga mezelf verwenden. Ik zoek de warmte op en ik ga floten lekker in een soort warm blad van zout liggen. Dan ben ik echt wel even aan toe naar al die koude dagen. Oh, dit is de vlootcabine. Dit is de vlootkabine. Het is iets weg van een space shuttle hè? Ja hè? Nou, dat gevoel krijg je als het goed is ook wel een beetje hoor. Sprak. Ik heb het nog nooit gedaan. Nee. Je gaat erin, je doet zelf de deksel naar beneden. En het is de bedoeling dat je met het hoofd naar de achterkant gaat liggen. We leven natuurlijk in een maatschappij waar je altijd maar indrukken hebt, altijd maar waar het altijd doorgaat. En het is gewoon heel bijzonder om dat een keer eens even stop te zetten. En kou. En, en, Dat is jouw... een enorme ja. indruk, hè, op dit moment. <laughs> en uh, hier warm je echt helemaal vandoor. En worden het water en de lucht en je lichaam één temperatuur. En als je dan helemaal ontspant, dan voel je eigenlijk je lichaam niet meer. Ja, dan, dan, dan ga je een beetje zweven, als het ware. Oh, het is lekker warm. Ja, het is heerlijk warm. En je gaat straks echt, tenminste, ik, heb altijd het, ik ben ook echt een koukleum. En als ik eenmaal gefloten heb en ik kom er weer uit, dan ben ik echt, heb ik het gevoel alsof ik nog drie dagen gewoon warm te vasthouden, zeg maar. Zo'n floatingbak, hè? Ja? Uh, het is eigenlijk een bad, gewoon met een, uh, een soort capsule, lijkt het wel, met een klep, die kan je dicht doen dan. Maar hoeveel zout zit hier in? Het is 100 nou beetje... kilo zout per bak. En het is bitterzout, er zit onder andere magnesium en sulfiet en het onttrekt ook de afvalstoffen versneld uit je lichaam. Dus het heeft echt meerdere werkingen. Het is ook zo dat het endorfine aan gaat maken. Dus dat geeft een gevoel van welbehag. Heel veel mensen eten chocola en doen andere dingen om zo'n soort gevoel te krijgen. Nou, ik, ik krijg zo'n gevoel van het floten. Maar als ik uit die vloot kom, dan, dan, dan hou ik van iedereen, zeg maar. Dat is heel raar, maar dan denk ik, ik word er heel blij van. Hè? Is het een beetje het idee alsof je in de Dode Zee ligt? Hè? Daar ja. heb ik nooit in gelegen, maar nou, je blijft gewoon drijven. Je blijft helemaal drijven, ja, tuurlijk. Ik heb er helemaal zin in. Ja, ik kan me voorstellen. Nou nee, ja, ik heb er helemaal blij van, in. nog nooit gedaan. Maar ja. Ik word er nu al blij van naar het verhaal van jou. En hoe lang? Een half uur, ik, drie uh, Ik zou gewoon drie kwartier doen. En uh, ik roep als het tijd is. Je hoort mijn stem door de intercom te vragen of je eruit wil komen. Ik uh, hoef geen uh, zwembroek uh, aan. Nee. Er, komt er, helemaal er is wel van het, er het openbare bloot. Komt hier verder niemand in. Oh, gelukkig. Dit is helemaal privé. En, uh, en ik ga nu uh, voorzichtig liggen in de cabine, door de klep dicht... En er ligt, jongens, hier, in zijn blootje. Je wordt al een beetje naar boven gezogen. Er zit ook zoveel zout in. En dan ga ik maar eens even lekker ontspannen. Hallo, tijd. Ik Drie kwartier erin gelegen. Ja. Dat gaat heel snel voorbij. Doodstil, je hebt op een gegeven moment niet eens meer het gevoel eigenlijk alsof je een lichaam hebt. Eigenlijk. Ja, Ik ben je wel heel ontspannen geweest. Je hebt inderdaad alleen maar het idee alsof je hersenen er zijn ja. en voor de rest eigenlijk ja, helemaal je. niks. Ja. Je ziet er ook echt waanzinnig ontspannen uit. Hoor. Ja, zie ik ontspannen ja. uit? Vond je me net gespannen dan? Ja, nou niet dat je gespannen overkomt, maar je, je, je gezicht is veel uh, zachter en je ogen staan veel meer ontspannen, zeg maar. Dat komt allemaal door die rotkou. Ja, en nu dus eindelijk even die lekkere warmte en gewoon even ontspannen kunnen voelen. Ik heb gewoon ook ontzettend last van die kou in mijn benen en in mijn handen. En dat ben ik nu ook helemaal ja. kwijt. Ja, als het goed is, hou je dat ook wel even vast, uh, zeg maar, die, die, uh, die warmte. Dat is net alsof het echt opslaat in je lichaam, zeg maar. Je moet het eigenlijk nog een klein beetje ondervinden. Ja, ja, het is nog even. Ja. Nou, ik zou zeggen, neem een lekker kopje thee of ik kan een kopje koffie voor je maken. En dan kun je nog even rustig bijkomen en dan, dan kun je weer terug in de drukte. Ik heb geen last meer van de koude botten, maar dat is natuurlijk mijn doelbloeding. Die is waarschijnlijk niet helemaal goed, komt misschien ook omdat ik rook. Maar ik voel me na floating, twee uur later, want je moet natuurlijk even een beetje de proef op de zon nemen, toch wel lekkerder. Veel minder koud, ik heb minder last van mijn handen, ik heb minder last van mijn benen en mijn voeten. Als je er ook last van hebt, een aanradertje. Floating, je voelt je in ieder geval een stukje beter, voor zolang het duurt voor zolang het duurt, ouwe zak. Ja. Zo meteen, Erma Wennemers en uit Duijterd. De Elfstede Koorts is voorbarig. Koorts is een symptoom, hè? Als het er is, dan is het er.